Dit is de Canada Draai aflevering 3. Dag beste vrienden en dan vooral dag de Rules. Dag Floris, hallo, hallo, hallo. Ik weet niet of je het gemerkt hebt, ik heb onze Begintune een beetje geremixt. Oei, ik wilde net zeggen, die, die klinkt even fris als anders, maar niet dus. Vertel, wat heb je gedaan dan? De nieuwe Begintune is, uh, is voorzien van een nieuwe beat om ook te illustreren dat deze podcast vanaf nu ook een soort nieuw begin heeft. In die zin dat de vorige afleveringen zich vooral in België afspeelden, wat qua Canada-draai een beetje tegenviel, maar nu zit jij ja. dus echt in Canada. Hè? Ja, dat was letterlijk Canada dry. Dat was een beetje droog eh, draaien. Maar nu zit ik inderdaad in Canada. Ik hoorde daarnet nog eens dat zinnetje passeren, Floris. Oh, Canada, my uh, home and native land. Wel, ik mag nu zeggen dat Canada mijn, uh, mijn nieuwe homeland is, mijn nieuwe thuisland. Welkom in New Brunswick, mensen die dit uh, luisteren, uh, beluisteren. Waar dan ook deze podcast. Welkom uh, hier vanuit New Brunswick, Moncton. Of uh, eigenlijk die hebt, maar dat is een deeltje van uh, Moncton. Uh, ik kijk nu de zonnige blauwe lucht in... Uh, uh, op dit moment vanuit ons huurhuis hier in, uh, in Canada. Dus het is nu echt de Canada draaien. Uh, Flores. De kop is eraf. We hebben het de vorige keren ook gehad over de temperaturen daar. Je zegt het zonnige mountain. Ik heb vandaag in mijn korte broek in de tuin gezeten. Is dat daar ook al het geval? Uh, ik zit hier uh, in principe ook in mijn korte broek. Zij het binnen achter glas met de centrale verwarming netjes op uh, temperatuur. Want buiten is het op dit ogenblik hoe warm zou het zijn? Sorry, hoe koud zou het zijn? Graad of drie vier. Lekker. <laughs> Lekker als je van Canadese temperaturen houdt inderdaad. Um, de, de lente is nog niet hier in het land hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Want ik uh, volg ook wel het weer op het internet in België en uh, we krijgen regelmatig ook uh, berichten, ook via Skype bijvoorbeeld van mensen die ons dan komen vertellen dat het 20 graden of meer geweest is. En uh, jij komt me nu ook te, uh, zeggen dat je in shorts zit en zo. Dat is er hier nog niet bij. Dus wat dat betreft uh, zijn we wel een beetje jaloers. Ja. Ja, je zegt een graad of 3, 4. Bij ons was dat toch wel losjes. Een graad of 20 warmer. Dus dat... Uh... Dat kan ik je wel meegeven. Ja, maar ik zeg dan altijd tegen de mensen dat onze tijd nog komt. En als jullie dan binnenkort met een kwakkelzomer zitten en regen, dan zitten wij hier volop in de zon. Dat maken wij onszelf wijs, tenminste. Dan komen wij gewoon op vakantie in New Brunswick. Okay, zo simpel is dat. Wees welkom. Hopelijk is er tegen dan al terug een regering in Canada. <laughs> want, ja, kijk. Je was nog niet half weg. Of de regering viel daar? Ja, ik, ik dacht, moet ik mij nu zorgen maken? Ik ben een maand hier en de regering uh, is gevallen. Nu, het, het was een uh, chroniek van een aangekondigde val, want uh, het stond in de sterren geschreven dat er nieuwe verkiezingen zouden komen. Maar het verschil gaat wel zijn, Floris, dat wanneer de verkiezingen gepasseerd zijn, op 2 mei, als ik me niet vergis, um, dat we, en dan we bedoel ik de Canadezen, dat we hier uh, na twee weken een nieuwe regering zullen hebben. Dus dat gaat alvast een stuk sneller dan, uh, dan, dan bij jullie, waar ze ondertussen al, denk ik aan, wat is het, een dag of 300 uh, zitten... Ja, we zijn officieel de 300 voorbij. Uh, een zeer triest getal, mogen we wel zeggen, op vlak van regeringsvormingen. Maar kijk, het land rijdt nog altijd, voor zover wij weten. Ik uh, denk dat Canada minstens even georganiseerd in elkaar zit als, als België. Absoluut. En mensen vragen mij ook altijd naar die, die, die talen-twisten hier. Dat valt heel goed mee, want ik zit nu bijvoorbeeld in een, in een Franstalig, uh, Franstalig deel van, uh, van New Brunswick en zelfs van Moncton. Maar je, je kan gewoon Engels spreken met de buren. En we spreken soms Frans, uh, soms Engels. En uh, de politiek hier is, is veel ja veel meer recht toe recht aan. Uh, er zijn maar drie of vier partijen waar je op kan stemmen. Het landschap is veel minder versnipperd. En de leider van de grootste partij wordt automatisch van rechtswegen de nieuwe premier. De dag nadien wordt hij benoemd door de koningin. En dan, dan is er de facto een nieuwe eerste minister en een nieuwe regering. Dus wat dat betreft uh, zijn, ze hier, uh, zijn ze hier veel beter georganiseerd en gaat het hier veel sneller dan, dan in België. Het ja. lijkt zelfs iets efficiënter te gaan dan, uh, dan bij ons. Uh, we zullen wel zien hoe het hier uitdraait. Nu, um, even terugdenken aan je de laatste uitzending op Radio 1, dat is intussen ook alweer een, een hele tijd geleden, hè, want de tijd gaat verschrikkelijk snel. Ik hoorde daar uh, Louis Tobac op een zeker moment zeggen, <laughs> hè, dat ik dat eigenlijk gezegd niet begrijp, waarom dat jij naar, Ka <laughs> naar Canada trekt. Zo zei hij het ongeveer. Um, omdat ja, al die, al die, uh, die taalstrijdproblemen die, die wij hier hebben, die hebben ze daar ook. Dus waarom zou je in godsnaam verhuizen? Maar als ik je goed hoor, uh, verloopt het daar toch iets vlotter met dat Frans en dat uh, Engels dan in uh, het geval van Moncton? Dat vind ik op dit ogenblik eigenlijk het meest fascinerende, als er een aantal dingen zijn uh, die ik zou moeten opnoemen dan, dan is het het ongelooflijk fascinerende hoe de taal hier door elkaar loopt um, mensen spreken zowel Frans als Engels, de meeste Franstaligen zijn ook Engelstalig omdat ze um, in de minderheid zijn, hè. de Franstaligen zitten hier in een, in een zee, in een gigantische zee van 350 en meer miljoen uh, Engelsen uh, in Noord-Amerika. Dus ze moeten wel Engels spreken. Veel Engelstaligen zijn niet Franstalig. Waarom zouden ze ook, als je enkel maar met Engelstaligen in contact komt... Ja. Um, ...en je, je, je gaat naar een winkel, je gaat op een restaurant... ...en de meneer of mevrouw die je bedient spreekt... ...Engels tegen jou, met een Noord-Amerikaans accent. Hi, how are you? My name is uh, uh, Mandy and I'm your waitress. Je denkt, dat is een ras-echte Noord-Amerikaanse, die spreekt geen letter Frans. Dan draait die haar rug en dan spreekt zij plots met, met de meneer of mevrouw naast jou, um, spreekt, ze, spreekt ze Frans. Dus het is heel vreemd en, en we gaan soms winkelen in het Frans gaan we een winkel binnen zeggen, laten we vandaag eens Frans spreken. En de andere keer ga je weer winkelen in, in het Engels. Je wacht ook meestal op wat de mensen zelf zeggen. Als iemand je aanspreekt in het Frans, begin je in het Frans. In het Engels ga je door in het Engels. Um, het is anders. Er zijn, geen, er zijn geen geografische blokken hier. Van Frans is daar en Engels is daar, zoals er in, in België een geografisch-noordelijk-nederlandstalig blok is en zuidelijk een Franstalig blok. Hier loopt alles door mekaar. Of het dat makkelijker maakt... Dat weet ik niet. Ik zit er ook nog niet lang genoeg in, denk ik... ...om daarover te oordelen, maar het is, het is en blijft uh, fascinerend. Maar voor wie trouwens niet overtuigd is van mijn tabakimitatie en het echte spul wil horen. Ik heb dat stukje, dat laatste stukje radio-uitzending van jou uh, ook op onze website gezet op draai.be. Moet je maar eens, uh, eens naar luisteren. Uh, mm. Ik had dat ook hier in de show kunnen steken, maar het staat eigenlijk wel op zicht. Het is plezant om te horen dat uh, je collega's, je ex-collega's, hadden een hele hoop reacties bij elkaar gezocht. Onder meer van tobak, maar nog van een heleboel andere uh, politici en uh, andere mensen waarmee je te maken hebt gehad in, uh, in je programma. Mm. Uh, dus op onze site vind je dat terug. Misschien jullie zelf ook nog wel eens terug. Ja, het is twee maanden geleden al uh, nu ik erover nadenk. Het gaat ongelooflijk snel. We zitten hier ondertussen al ja, bijna anderhalve maand. Hè? Dus, uh... ja, het heeft even geduurd voor wij elkaar aan de lijn gekregen hebben, want uh, we hadden daar allemaal uh, goede vooruitzichten over. Ja. <laughs> hey, uh, naar kinderen verhuizen en dan uh, de week nadat je daar bent, gaan we meteen een podcast doen, doen over hoe uh, de, de reis verlopen is. Naïef als we waren. Dat is even anders gegaan. Mag ik aannemen dat het, uh, dat het gewoon ongelooflijk uh, druk is en veel tijd opslorpt zo emigreren naar een ander land? Ik kan het je verzekeren, ik kan het je op een blaadje geven. Als ik je even ons tijdschema mag en moet uh, doorgeven de eerste maand, dan kan ik je zeggen dat we de eerste twee weken eigenlijk niks anders gedaan hebben dan uh, rondgehold. Um, in de zin van uh, rondhollen voor administratieve zaken. Je moet je inschrijven hier uh, in Canada. Je moet um, je healthcare, dus je ziekenzorg, uh, ziekteverzekering, moet in orde zijn. Je moet je rijbewijs gaan laten omruilen, want als je dan een auto wil kopen, dan moet je een Canadees rijbewijs hebben. De Auto kopen is dan de volgende taak. Die auto moet je zoeken, moet je laten inschrijven. Je moet verzekering hebben voor die auto, ook niet simpel. Je moet verzekering uh, zorgen ondertussen moet je af en toe ook eens leuke dingen doen met de kinderen want die kinderen hebben er ook geen boodschap aan dat je twee uur lang in een wachtzaal uh, zit te wachten op een, op een stukje papier natuurlijk, dus dat komt er ook tussen fietsen, ook niet te vergeten, we verbleven de eerste twee weken in een, in een, in een tijdelijk huurhuis, een gemeubeld appartement of een huis zeg maar, in downtown Moncton, allemaal heel mooi, maar dat is uh, niet te betalen om daar, om daar echt lang te zitten, want het kost veel geld, dus ja. we zochten een, een, een, een, een tijdelijker of een langer onderkomen, moet je ook naar op zoek, en daar kruipt ook veel tijd in bellen met makelaars, op het internet zoeken naar leuke adresjes, leuke huisjes afspraak regelen, kan het nu kan het dan, nee, dan kan het niet uh, kijken, we hebben ongelooflijk veel huizen gezien en, en appartementen gezien dan komt het, het moment waarop je zegt, dat was ongeveer na een Kleine drie weken waarop je zegt: oké, okay, dit is het, dit, dit gaan we nemen, dit gaan we huren. Dan komt die administratie er weer eens bij kijken. Dan moet je daar die contract gaan tekenen. Je moet dit nog doen, je moet dat nog doen. Je moet elektriciteitsmeters en de, de watermeter laten overzetten. Je moet de post verwittigen. Je moet je adreswijziging al meteen doorgeven aan al die diensten die je twee weken daarvoor hebt ingelicht over jouw bestaan. <lacht> um, dan moet je verhuizen ook natuurlijk. Hè. Niet dat we veel spullen hadden. Maar goed, uh, dat was net het probleem. Op zich hadden we niks te verhuizen. Dat was het makkelijke deel. Maar het, het, de keerzijde van die medaille is natuurlijk ook dat je dan, als je de sleutel van je nieuwe woonst hebt en je de deur achter je laat dichtvallen, dat je daar in een ongelooflijk kaal uh, en leeg appartement staat. Dat je zelfs letterlijk geen stoel hebt om uit te rusten en te genieten van jouw nieuwe huis. We hebben geen vork om te eten, geen, geen, geen matras om op te liggen. Dus dat kwam er dan ook nog eens bij. Een week lang uh, alle winkels afschuimen op zoek naar... Matrassen, op zoek naar servies, op zoek naar een, een eenvoudige keukentafel. Televisie hadden we niet. Een kastje om op die televisie op te zetten al even min. Dus daar ben je ook heel lang mee bezig. Um, dus er is, er is snel een maand voorbij, dat kan ik je wel verzekeren. Ja. Je hebt de, de meeste dingen in de Walmart gevonden, heb ik gelezen op je blog. <laughs> ja, absoluut de Walmart. De cassière de, de um, of een van de kassiërens, uh, herkent ons ondertussen alles. Bijna een uh, persoonlijke vriendin van uh, van mijn, mijn vrouw geworden, uh, dus die heeft al door dat we aan het verhuizen waren. En waarom de Walmart? Ja, omdat die um, redelijk mooie dingen heeft. En ik druk mij voorzichtig uit, want als je die blog verder leest, Floris, zal je gelezen hebben dat de smaak hier nogal verschilt. Dus wat dat betreft is het, is het zoeken naar een, een compromis. Tussen betaalbaarheid en, en a, a, a, aards, uh, lelijkheid uh, is het is uh, een dunne lijn. Um, en Walmart is op dit ogenblik de beste keuze wat dat betreft. Dus uh, de Walmart en maar ja. Nou, wie wil meelezen, dat kan, hè. Canadagboek.blogspot.com is het. Canadagboek.blogspot.com, ja. En onze website ken je natuurlijk, Draai.be, daar vind je deze podcast en... Uh nog wat extra zo, zo nu en dan. Um, je zegt, twee maanden geleden was dat alweer, die, God, die laatste radio-uitzending. Het gaat verschrikkelijk snel. Uh, je hebt niet alleen dat gedaan natuurlijk. Er was ook nog dat, uh, dat nu al legendarische afscheidsfeest ja. in, uh, in het uh, parochiaal centrum van Oplinter. Alsjeblieft. Daar was jij bij, Floris. <laughs> Daar was ik bij en er was nog een... Jij was een van de gelukkige. <laughs> was nog een heleboel ander andere volk bij. Uh, grosso modo, denk ik, uh, collega's, vrienden en familie. Klopt dat een beetje? Uh, nouwe collega's, uh, vrienden, nauwe vrienden en uh, familie was uitgenodigd inderdaad. De buren ook van de straat waar we, waar we vijf jaar gewoond hebben. Al die mensen uh, hadden wij verzameld in um, het parochiaal centrum, inderdaad, of de, de parochiezaal, zoals het dan heet, in, uh, in Oplinter. Ja. Oh, dus, god, dat lijkt al zo lang geleden ondertussen. We zullen even teruggaan. Dat is goed. We zullen eens gaan kijken op dat feestje van Loden. Hè. Vertrekken naar de Gansendries in Tiene. Ik ben net in Leuven nog naar een toneelvoorstelling geweest van een collega die in een toneelgroep speelt. Maar dat maakt dat het nu toch al uh, fijntjes half elf is. En mijn gps zegt dat het nog even rijden is. Dus ik ben tegen elf uur op het feest, het afscheidsfeest van Lode en Miriam. Dat feest is om acht uur begonnen, dus ik hoop dat daar nog iemand is eigenlijk. Maar dat gaan we zo meteen zien. Ik ga me even op de weg concentreren. En dan uh, zien we het zo meteen wel. Ga rechtdoor over de rotonde. Tweede afslag. Opletten. Dat betekent flitspaal. Dat willen we niet, hè. Na 800 meter rechts afslaan. Na 200 meter rechts afslaan. Rechts afslaan. 300 meter rechts afslaan. Volgens mij rijden we in rondjes. Rechts afslaan. We zitten hier volledig op onbekend terrein. Of enfin, ik ben er ooit al eens geweest. Lang geleden op bezoek bij Lode thuis. Maar we zijn nu, uh, enfin, we, de auto en ik, Ik ben nu tienen doorgereden. En onderweg naar, naar Oplinter, wat een beetje boven tienen ligt, van waar ik vandaan kom. Ik vertrouw volledig op de GPS. Dat gaat goed komen denk ik, al dat rechts afslaan 400 meter links afslaan ah, dat is beter ik zie de kerk van Oplinter denk ik hier links denk ik, hè. ja links afslaan op de uitnodiging stond PC Oplinter dat zal dan wel parochiaal centrum zijn, denk ik 200 meter, bestemming bereikt. Hier zou het ergens moeten zijn. Hier is een parking. We gaan ons eens opgooien. Volgens mij zijn we er nu aan de achterkant opgereden. Maar dat mag geen probleem zijn. Ik zie toch nog heel veel auto's staan, dus we zijn nog niet te laat, denk ik. Even parkeren. We gaan eens kijken hoe het hier zit met het feest. Hier is het, denk ik. Zet dat eens hier DJ Loader in de mix of fa. Dat is hier DJ Lode in de mix. Alleen weet ik niet hoe dat de mix werkt, Floris. Ik, ik zie dit programma ook voor het eerst, maar zwart. Hoe gaat het hier met het feest? Ah, wel, het is uh, fantastisch om te zien dat er zoveel mensen komen opdagen voor ons. Ik bedoel, uh, Je stuurt wel uitnodigingen en uh, je denkt van... Uh, we gaan wel zien wat er gebeurt, maar dan blijkt dat plots heel de zaal vol staat. En uh, Het is fantastisch ook om te zien dat er zo groepjes vormen. Hè? Dat is normaal. Hè? Je hebt de collega's, je hebt de vrienden, je hebt de buren, je hebt de familie. En die mensen beginnen zo te mingelen, dat is zo, dat is zo gek, omdat je... Normaal zitten die niet door elkaar. De buren komen nooit in contact met mijn vrienden en mijn collega's, nooit in contact met mijn familie. Maar nu loopt dat allemaal zo door elkaar. Een zeer vreemde gewaarwording. Eigenlijk. Het is toch wel erg dat je naar Canada moet verhuizen om dat hier te verwezenlijken. Dat is, is heel erg. En dat is eigenlijk ons eerste feest, besef ik vandaag. Ik bedoel, we hebben nooit een, uh, een trouwfeest gegeven. Om de simpele reden dat we ook niet getrouwd zijn. Wij leven in zonde, maar hou het stil. Uh, we hebben ook nooit een babyborrel of zo georganiseerd. We hebben altijd gezegd wie de baby wil zien, moet maar langskomen. En ik zei daar straks tegen Mirjam op weg naar ja, het is eigenlijk ons eerste feest. Uh, ja, en dan zijn we nog weg, ook nog weten. Ik bedoel, Dat is al uh, het nadeel, Mel. Maar bon. ons eerste en enige feest, eigenlijk. En hier is het wel rustig Wat gaan jullie ja. het ja. meest ja. missen van Loden? En is een humor. Dat is misschien niet meteen te horen om de radio, maar Lode is, denk ik, misschien toch wel de grappigste mens die ik ken. Hij heeft een hele scherpe blik op alles wat goed en minder goed loopt, op de redactie of in de wereld. En hij is gewoon heel grappig in parodiëren en in het campus. Daar ben ik wel een beetje jaloers op. Wat hij ook doet, bijvoorbeeld, is uh, spreekwoorden, letterlijk vertaald in het Frans of in het Engels. Ook altijd goed voor uh, veel uh, leut. Dus ik heb ontzettend veel moeten lachen met Lode de afgelopen twee jaar. Nog zo één schoon afscheidswoordje voor Lode en Mirjam? Um, uh, uh, voor Mirjam, veel, uh, <laughs> uh, veel succes met Lode. En voor Lode. Veel succes met Mirjam. Ook. En hij is ook wel een beetje mijn voorbeeld geweest toen ik begon. En hij is dan nog altijd een klein beetje. Dus ik ga hem daar op dat vlak toch wel zeker missen. Ja, er zijn weinig mensen die zo stabiel zijn als Lode Roos. Niet alleen op antenne, maar ook naast antenne. Geen drama queen, maar altijd daar. Ik vind dat wel he, een kunst, ja. Zeker in onze wereld. Ze gaan er in Canada iets aan hebben, aanloden. Ja, die Canadezen weten het nog niet, maar zeker en vast. Hè? Vriend, ik ben er mee weg. Dat is. Uh... Fijn wilde ik bijna zeggen, maar dat klinkt zo vreemd als ik dat zeg. Dankjewel, uh, Floris, voor hier rond te lopen. Voor ook in het, in het kader van de draaigebeurtenissen de, de zaken vast te leggen. Eén nee, uh, reporter altijd reporter. Ik wil zeggen, dat is een geboren afwijking. Hè. Dus uh, met de microfoon rondlopen. Ik vond het fijn dat je hier was, Floris. Ja, even evenzeer. En we horen elkaar snel in een draai. Hè? In een draai. Floris, tot in een draai, man. En toen was ik weer weg. Wauw. Floris, je, je had mij, uh, luisteraars van deze podcast mogen dat weten, je had mij de link doorgestuurd en je had gezegd van dit ga ik uh, draaien, dit heb ik opgenomen. Ik had er absoluut de tijd nog niet gehad en ik heb het nu, uh, mensen mogen dat weten, voor de eerste keer gehoord en ik, ik werd er stil van. Het is, is ongelooflijk. Het is heel mooi. Het is uh, ontroerend en heel raar om dat nog eens terug te horen, omdat het ondertussen een ander leven lijkt. Ik weet niet of, of je begrijpt wat ik bedoel. Uh, je, je stapt dat vliegtuig op en... Uh, ja, dan start er een nieuw hoofdstuk in je leven. En nu open je terug dat, dat Belgische laadje, of die Belgische lade, uh, die, die uh, oplinterschuif. En het is, het is fijn en vreemd om dat, uh, om dat nog eens terug te horen, inderdaad. Hè. Had je de stemmen herkend van de, je ex-collega's? Absoluut, absoluut. Het waren Gilles de Koster, uh, Fatma Taspinaar en uh, Lisbeth Imbo, als ik me niet vergis. Ja. Er waren er nog een paar, maar er waren er, gek genoeg, een aantal die dicht sloegen bij het zien van een microfoon. Is het waar? Radio mensen. Ja, ja, echt, ja. Ja, ja. echt vreemd. Als ja. je dan in een studio zit met die mensen, dan, uh, ja. dan uh, krijg je er geen spel tussen. En op het moment dat, het, uh, dat, dat je ze off-guard uh, confronteert ja. met een microfoon, komt er echt niks uit. Het was bijzonder grappig. Het probleem is dat het out of context is, denk ik. Die mensen gaan naar een feestje... Op op een vrijdagavond, en dan plots moeten ze weer in de microfoon spreken, en dan hebben ze er genoeg van, denk ik. Dus. Ik kreeg daarnet. Tijdens het, het afspelen van, van de montage een melding van Skype, waarmee wij onze verbinding maken dat er te veel achtergrondgeluid was. Ah ja, dat was dus Oplinter, de PC, de parochiaal centrum van Oplinter. Dat was het de vijf in PC Oplinter. Ja. Ja, absoluut. Met de Canadese vlag. Ik weet niet of je de, de setting nog herinnert, Floris, in de hoek van de zaal ja. stond een tafel met een soort gastenboek, en daar hing een gigantische Canadese vlag. Dat is een beetje ons onze symbool hier geworden, onze vaste metgezel op reis en die hangt nu uh, pal achter mij. Uh, dit is geen vidkast, heet dat dan zeker, geen videocast, maar mocht dit een videocast zijn, dan zou je nu de, de Maple Leaf, de trotse Canadese vlag die in het uh, parochiaal centrum te oplinter heeft gehangen, zou je nu achter mij zien. Dus die, die volgt ons uh, op dit ogenblik. Nog één ding over dat afscheidsfeestje. Hè. Er zijn heel veel mensen gepasseerd die avond. Heb je dan het gevoel dat je dat je echt van iedereen op een deftige manier hebt kunnen afscheid nemen? Want ik kan me voorstellen dat uh, een hele avond lang iedereen dan aan je mouw staat te trekken. Ja, dat is het meest frustrerende. Als je ooit hetzelfde doet, <laughs> um, moet je een ander systeem bedenken. Of moet je een soort... Ik heb al gedacht, ik zei tegen Mirjam achteraf, we hadden een soort speed dating moeten doen. Je krijgt, iedereen krijgt vijf minuten. Uh, en, en, en dan kan je rustig babbelen. Want het, het probleem is dat je met sommige mensen... Of je nu wil of niet, ja, je, je staat daar kwartier twintig minuten mee te praten... en met anderen praat je maar twee minuten. En dat heeft dan op zich geen waardeoordeel in zich... maar dat is gewoon de natuurlijke gang van zaken. Een van mijn beste vrienden kwam binnen... Um, en net op dat ogenblik, ik was er twee minuten mee aan het praten kwam er een hele groep uh, mensen binnen, collega's ja, dan, dan, dan je bent je gast natuurlijk je wil, je wil ook iedereen even zien en dan ga je daar naartoe en, en ja, uh, ik heb hem dan achteraf ook niet meer van uh, fatsoenen kunnen spreken, dat is het meest frustrerende uh, maar goed, uh, er lag dat gastenboek, daar konden mensen iets inschrijven uh, iedereen kent ook mijn e-mailadres weet dat ik op Skype zit en met een simpele muisklik te bereiken ben. Ik heb ondertussen al wel wat, heel wat Skype-gesprekken achter de rug trouwens. Dus wat dat betreft valt het wel mee eigenlijk. En Weet je, de, de techniek van tegenwoordig ik bedoel uh, we kunnen elkaar zien. Ik, ik Skype met mijn ouders, met mijn schoonouders. Zij zien de kleinkinderen. Ik Skype met vele vrienden. Je ziet elkaar. Ik kan het nieuws ook perfect volgen. Ik, ik luister hier um, terwijl ik in de keuken sta. In mijn Canadese keuken luister ik soms naar het middagnieuws. Op Radio 1, ik luister naar vandaag, op Radio 1, ik luister naar, naar, naar wat ik wil hier. De, de, de, de grenzen zijn klein, of de grenzen zijn dun natuurlijk tegenwoordig, hè. dus je, je, kan, je bent gewoon even goed mee uh, hier dan, dan thuis. Nou, het is niet meer zo uh, als vroeger, uh, als je naar Amerika emigreerde, dan, uh, dan was je ook effectief weg en duurde het maanden voor je een, een brief toekreeg van, uh, van de overkant van de oceaan, die tijden zijn wel veranderd, hè? Ja, respect daarvoor, hè. voor de mensen die dit twintig jaar geleden hebben gedaan. Ik heb het misschien al eens gezegd, maar bellen, dat deed je gewoon niet, want dat was, dat was onbetaalbaar. Tenzij om tien seconden te zeggen dat je nog leefde en dat zit. Een brief schrijven, goed, dat kon je doen, maar dat was drie weken onderweg. Wat je daarin schreef was, was oud nieuws. Ja, en, en dingen als, als video uh, applicaties of foto's op een site zetten die, die je ouders dan ook kunnen, kunnen raadplegen. Ja, dat bestond toen gewoon niet, dus uh, tijden zijn veranderd. Lode, nog één ding. De dag van je vertrek, daar wou ik het nog even over hebben. Het vertrek speelde zich in een treinstation af, geloof ik, want de ja. eerste etappe ging naar... Waar was het ook alweer? Wel, de eerste etappe ging van Brussel-Zuid naar Parijs, Charles de Gaulle. En dat had dan weinig te maken met het feit dat ik ook een treinfanaat ben. Dat was gewoon een speling van het lot. We vlogen met Air France en zij, zij lassen dan een treinrit in. Dus de eerste verplaatsing ging van... Brussel zuid naar Parijs, Charles de Gaulle, en dan van Parijs naar Montreal. Daar hebben we een nachtje gespendeerd, omdat we dan toch al een hele tijd onderweg waren en met twee jonge kindjes, twee jonge meisjes onderweg zijn. Is geen pretje, uh, niet voor ons, maar zeker niet voor hun. Hebben we een nachtje geslapen in, uh, in Montreal, in een, in een airport hotel. En de dag nadien zijn we dan uh, vertrokken als, als verse permanent residence, binnenlandse vlucht gemaakt van uh, Montreal of Montreal. Uh, naar, naar Moncton, uh, New Brunswick ja. zo is het traject gegaan nou, Hoe ging het eraan toe in, uh, in Brussel-Zuid? Um, ik heb het bewust low profile gehouden er was maar één persoon bij uh, mijn vader uh, en, en die, die uh, kan zijn emoties uh, behoorlijk goed onder controle houden we hadden afscheid genomen van mijn moeder een paar uur daarvoor of een uur daarvoor uh, thuis en we hadden afscheid genomen van mijn schoonouders en mijn, uh, mijn vrouw heeft afscheid genomen van haar ouders dan drie dagen daarvoor omdat ik absoluut wilde vermijden dat het een emotionele huilbedoening gaat worden op de luchthaven of in dat treinstation. Dus ja, zoiets moet je vermijden, denk ik. Dus we hebben het heel, heel kort en redelijk zakelijk gehouden. Uh, en we zijn gewoon op de trein uh, gestapt. En de kindjes hadden het eigenlijk nog het lastigste van, van alles, omdat zij ook niet goed begrepen wat er aan de hand was. Uh, voor hun was het gewoon een treindritje en of, of een reisje, zoals we wel eens vaker al eens met het vliegtuig of met de trein uh, weg geweest zijn. En zij, waren, zij klapten een beetje dicht. Zo. Ze, hebben, ze hebben een paar uren gehad dat, dat ze zo niet goed wisten wat er aan de hand was. Maar dat, dat waaide ook wel over. Maar dat viel, dat viel echt heel goed mee. En aan de andere kant van de oceaan, bij onze landing in Montreal, want dan moet je eigenlijk officieel je aanmelden als immigrant, ging het ook verbazingwekkend goed, want je hoort soms horrorverhalen van mensen die uren moeten wachten en nog eens op de rooster gelegd worden en nog eens binnenstebuiten gekeerd worden wat documenten betreft en checks en zo. Um, dit, dit viel heel goed mee. Ik denk dat het feit dat we daar um, aankwamen met twee kleine en vermoeide kinderen, uh, dat dat wel geholpen heeft. De persoon, de immigratieambtenaar, was een, een, een oudere man van, van eind in de vijftig. Uh, een heel vriendelijke man die ook wel meteen zag... Dat we geen slechte bedoelingen hadden en onze papieren waren in orde, ons dossier was goed voorbereid. En dan is het gewoon een kwestie van alles na te kijken, stempeltje zetten en, uh, en verder. Dus uh, dat, dat viel allemaal heel goed mee. Dus een geslaagde inreis, dat is wel duidelijk. Uh, je hebt intussen een huis gehuurd, daar gaan we het volgende keer over hebben. Dat is goed. Uh, want we willen deze podcast ongeveer rond het half uur per aflevering houden. Uh, dan is het nog een beetje, uh, beetje door te kouwen. Mm. Um, dus daar gaan we het volgende, week, of volgende keer zeker, zeker over hebben. Uh, intussen ben je ook al even bij de CBC geweest, want daar hadden we het vorige keer over, dat er toch wel wat mogelijkheden zouden kunnen zijn bij de CBC. En ik zag op je blog dat er, dat er foto's waren van een bezoekje daar. Uh, is het al officieel? Het is nog niet officieel, het gaat heel traag en het gaat heel langzaam en het, het uh, gaat zijn weg. En de man die ik toen gezien heb bij de CBC heeft ook letterlijk gezegd, dit is de CBC, um, het kan zijn dat er volgende week een plaats vrijkomt, het kan evengoed nog drie, vier maanden duren. Um, het feit is dat er bij de CBC in Fredericton iemand weggaat. Um, en dat alles dan opschuift. Iedereen uh, verplaatst zich dan. Iedereen gaat één stoel verder zitten. En één stoel komt vrij. En dat ligt ongeveer in het verlengde van wat ik kan. Ik bedoel research en, en uh, Audio knippen en, en audio-videomontages doen. Uh, dus daar zit een mogelijkheid in. Maar zoals ik zeg, die man heeft ook in alle eerlijkheid gezegd: ik, ik weet zelf niet wanneer het gaat gebeuren. Het is, is, uh, is en blijft de overheid. Je weet ook hoe het bij de VRT werkt, uh, Floris. Daar, daar kan het ook soms heel snel gaan, maar soms duurt het ook heel lang voor de beweging in zit. Dus dat is de, de CBC in Fredericton. Nu, dat is de hoofdzetel van CBC eigenlijk, de VRT van, van, van Canada en hun lokale afdeling hier in New Brunswick. Maar de CBC heeft ook een kleiner bureautje en een één radiostudio hier in Moncton. Dat is eigenlijk een onderafdeling van de hoofdzetel in Fredericton. En daar heb ik nu uh, volgende week vrijdag ook een afspraak met de lokale producer van het, uh, van het ochtendprogramma daar. Uh, Karen Reed LeBlanc heet die mevrouw en die um, wil mij eens uh, ontvangen, omdat ik uh, dan via uh, Ellen, dus de man in Fredericton, de CBC-man in Fredericton, tot haar ben geraakt. En zij zegt van kom gewoon eens een koffie drinken in de studio van uh, enfin, niet letterlijk in de studio, maar <laughs> aan de studio's dat ja. <laughs> geslurpen op antenne dat is nerg nergens goed voor um, dus daar ga ik uh, volgende week vrijdag heen en we zien wel uh, ze hebben een, een ochtendprogramma dat te vergelijken is met, uh, met de ochtend uh, bij ons op Radio 1 en ik, ik zal wel zien. Ik, ik heb altijd gezegd: met open vizier daar naartoe gaan. We zullen wel zien wat dat, wat dat oplevert. Uh, voor de rest um, heeft Mirjam hier een sollicitatiegesprek ondertussen gehad. Dan sturen we zelf. Gemiddeld om de twee, drie dagen onze cv is uit of, of uh, dus reageren we op een, op een job. Maar zoals ik zeg, het gaat traag, hè? ook in België. Niemand, uh, niemand heeft een job uh, één week nadat hij verhuist naar een ander land. Hè? Dus um, dat, zijn, enfin, dat zijn echte uitzonderingen, het zal wel eens gebeuren. Maar ik bedoel, zoiets heeft tijd nodig en uh, dat hadden we ook ingecalculeerd. Um, dus wat dat betreft zitten we nog absoluut op schema, dus we zien wel. Maar dat is goed. Lekker veel tijd om te podcasten. Lekker veel tijd om te podcasten. Ik wil je nog één ding vragen, Floris. Uh, ik zou het eigenlijk niet mogen vragen, maar de, de weersverwachtingen. Kom, spit het out voor de komende dagen. Temperaturen in België. Ik wil dat toch weten. Go, de komende dagen gaat het toch vooral wel zonnig zijn. Zondag uh, zijn de voorspellingen zo rond 24 graden. Oh. En uh, vanaf volgende week is er uh, lokaal een kleine bui mogelijk. Ja, een kleine ik. bui. Ja, ja. Oké, okay. ja, maar dus, ja. ja. Lokaal. <laughs> Okay, dus als, nee. dat, als dat dan ja. net niet op mijn korte broek is, die lokale bui, dan valt ja. dat mee. Ik, ja. uh, ik had het niet mogen vragen, ik wist het. Maar goed, ik wilde het gewoon weer. Sorry, hè? Nee, geen probleem. <laughs> volgende week wordt het hier ook 13 graden, dames en heren. 13 graden. Zomer, hoogzomer. Al aan New Brunswick. Allee, vooruit. Het gaat helemaal goed komen, Lode. Wij horen elkaar. Uh, volgende week wilde ik bijna terug zeggen, maar we zullen zien wanneer. Volgende podcast laten we het uh, zo omschrijven. Tot in de draai, uh, Floris. Tot in de draai.